Er is een vervanger gevonden voor Nathalie van Berkel... de bijna-staatssecretaris die het niet redde... omdat ze gelogen had over haar opleiding. Morgen komt formateur Rob Jetten met de naam. Hij wilde nog niet zeggen of het een man of een vrouw is. Door de commotie vertrok Van Berkel ook als Kamerlid voor D66. Het was weer een dodelijke dag in de Alpen. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn op drie verschillende plekken wintersporters om het leven gekomen door lawines. Deze winter is het lawinegevaar in de Alpen extra groot. En het komt er dat komt doordat er verse sneeuw valt op oude lagen sneeuw die niet stabiel zijn. De FBI houdt er rekening mee dat de ontvoerde moeder... van een Amerikaanse tv-presentatrice in Mexico zit. Website TMZ zegt dat bij de Mexicaanse autoriteiten... camerabeelden zijn opgevraagd van grenscontroles. Verder zegt TMZ een los geldbrief te hebben gekregen. Dat is nummer twee. En ook in deze wordt om 6 miljoen in crypto gevraagd. Op de Winterspelen begint shorttracker Jens van Dwoud zometeen aan zijn jacht op een nieuwe gouden medaille. Hij is al Olympisch kampioen op de 1500 meter. Kan straks nog een derde keer goud bijkomen op de 500 meter. Jens van mellen en Teun de Boer doen ook mee. Vanavond wordt de bewolking dikker en rond middernacht gaat het in het zuiden regenen of sneeuwen. Morgen in het midden en zuiden sneeuw langs de Belgische grens regen. En in het noorden droog. Het wordt 2 tot 6 graden. En dat was het nieuws op 538. Dank pakken wij er even het Flitsenmeister gebeuren bij. Die meldt op dit moment geen vertragingen... maar wel controles op snelheid, dus let op. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Er is een flitser gezien daarbij afkouden bij 39,0. De A12 Gouda Utrecht bij Harmelen 47,9. De A16 Breda richting Toordrecht bij Hoek 47,5. De A32 Meppel naar Heerenveen bij Oldeholdwolde 40,2. De A50 Gezolle Apeldoorn bij Bente Broekland 211,9. En de A73 naar Venlo, dat is bij Sint-Odilienberg 12,9.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 Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst het in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash Doet. Oranjefonds. Voor een verbonden samenleving. Windvanger. Serious, kom aan mee. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. De 538 Zomerweken. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Martijn. Ja Waarmee werd een Turkse scheidsrechter bekogeld? De antwoord op die vraag krijg je zo. naar nou, Raven de nee. Radio 538 Somewhere now You up now I see you I get you Take care now Slow down.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 En ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word man is depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. het niet nodig op 538. Uh, ik kreeg dat een appje binnen van Bob. Die stuurde dit in. Yes! Ja! goede avond! Hey! I, uh, ik dacht zo. Nou? Is het dan een beetje tijd dan voor een heitje? Voor een feitje! <laughs> ah, ja! Heitje, voor een feitje. Ja, daar ben je. Hallo. Hey, um, welkom bij hetje voor een feitje. Voor hey, wij gaan ja, beginnen dankjewel. om het feitje af te maken, wil ik even van jou weten. En dat is een persoonlijke vraag. Even mannen onder elkaar. Heb jij zelf wel eens wat naar een scheidsrechter gegooid? Nou, ik denk niet dat ik verder kom als bier. <laughs> maar dan ook niet in kratten, want het was namelijk ook een antwoordoptie. Opt maar dan gewoon uit het dekentje ja, nou, daar ligt eraan wat voor bier dat het is. He. Ja, als het lauw is dan weer er vanaf, he. dat snap ik ook wel <lacht> hey, um, Het feitje van vanavond gaat dus over een nogal krankzinnig voorval... bij een uh, Turkse voetbalwedstrijd. Want namelijk bij een Turkse voetbalwedstrijd... werd de assistent scheidsrechter bekogeld met iets... Wat moet er op de plek van de puntjes? Waren dat A, bierkratten, B, skippieballen of C, een kinderfiets... Nou, zoals ik al eerder heb gezegd... ik zou het nooit doen, maar een kinderfietsje denken. Ja, dat is inderdaad goed. Een kinderfietsje, zoals ze in Brabant zeggen. Zo is het. Ja, precies dat. <laughs> hey, het antwoord klopt, Bob. Jij krijgt zometeen een graai in onze vijfde prijzenkast. Maar laten we eerst het verhaal nog een beetje klein een beetje uitdiepen. Het gebeurde allemaal bij een wedstrijd tussen Darende Spor en... ik moet even kijken of ik dit goed zeg... Beledhesi Girmanaspor. In Turkije uh, Daar werd een kinderfiets vanaf de tribune richting de assistent scheidsrechter gegooid. De chaos die brak uit nadat een doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd... en die man dus met zijn vlag omhoog stond. Die fiets raakte deze man uh, Hakan Bashkurt, zoals hij heet, op zijn hoofd. Hij liep daarbij een wenkbro blessure op... en verloor ook eventjes zijn bewustzijn. Nou is het zo dat het bij een amateurwedstrijd gebeurde... daar staan natuurlijk niet 34 camera's langs de kant... maar toch is er een AI-foto gemaakt die nu viral gaat... waarbij je dus kunt zien hoe het eruit ziet. Als een grensrechter wordt geraakt door een roze kinderfiets. Uh, die foto heb ik even op mijn Insta-Stories gezet. Martijn LG, daar heet ik zo. Dan kun je even kijken wat het ongeveer geweest moet zijn. Wat daar is gebeurd. Het ziet er raar uit. Want dat is het natuurlijk ook. Maar Martijn LG in de stories vind je dus een foto van een grensrechter die bekogeld wordt met een kinderfiets. Het verhaal is echt gebeurd. De foto is AI, wil ik er even bij gezegd hebben. Maar Bob, jij krijgt een graai in onze 50 prijzenkast. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Dat is helemaal mooi. Uh, neem ruim. Kijk wat je kunt gebruiken. Ewan, uh, mijn uh, steun en toeverlaat met het programma. Ga dat dan een beetje doorlopen. En dan uh, stuur het zo ook naar je op. Eerst hey, goed, dankjewel. Fijne je avond, dan. hè. Houden wein. Hey, zelden. <laughs> hey. Oh, hoi, hoi. <laughs> dit is Lucas Steve met Believe It Nu. Only a second ago. I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. In the thing The night are the same that pull me to the light and the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels you're in a fire Wij kijken voor jou ook natuurlijk. Voor jou. Even met een schuinhoofd naar de Olympische Spelen. De eerste kwartfinale van de 500 meter op het short track bij de mannen is geweest. Teun Boer. De dubbel moet ik zeggen, die deed mee voor, uh, voor ons land. Door naar de halve finale. Vanmorgen in de 538-ochtendshow. Dus dat is lekker, Jens van het Woud komt zo meteen. Jens van het Goud, zoals hij tegenwoordig wordt genoemd. Dus laten we hopen dat hij er ook plaats voor die halve finale. Blikken wij even terug op de ochtendshow van uh, vanochtend. De 538-ochtendshow. Vanochtend vertelde Annemarie in het nieuws... waarom er de afgelopen tijd zoveel lawines zijn in wintersportgebieden. Ze gebruikt daar alleen ja, nogal opmerkelijke taal voor. Mee. Aan het begin van de winter was er heel weinig sneeuw... daarna werd het droog, koud en helder... En dat schijnt echt helemaal kut te zijn. Die onderste laag die vormt namelijk het fundament voor de rest van de winter. Helemaal kut te zijn. <grijd> Dit heb ik nou nog nooit op Norlie Beyer horen zeggen. GELACH <grijd> <Ja, nee, helemaal grijd> <grijd> Nou, ik, -bijen is ook niet per se een van mijn. Uh, ja, de, de, de... <grijd> Maar ik heb nog nooit een Nederlands lezer okay. eens horen nee. helemaal kut te zijn. Hey, het zou wel grappig ik zijn. Vond de ja. om duinkomstrijving, ja. weet je. Je weet per se waar het over Dat Rob Trip daar het 8 staat te presenteren dat hij een schakeling maakt naar Iran. Nou, het is wel kut, hè? Ja. Ja. Ik weet niet of het een iets met het ander te maken heeft. Alleen, uh, ja, morgenochtend is Anne-Marie er niet. Dan is Esther er voor het nieuws. Maar dat was volgens mij al wat Dag. Dit is 538. Jisoo en Zenu, Eyes Closed. Time is standing still I don't want leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you want to say it. say it. I do too, but we gotta be patient.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 Sander, homewrecker. Jouw hips, jouw 53-8. You did like a drunk cigarette.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 Morgan Wallen en Taylor Grey komen eraan. Naar Bruno Mars. I just might. Radio 5.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 But last day, she gon' be Ik denk dat je de airfryer rustig kunt laten pruttelen. Dat hij een beetje warm wordt voor zometeen. Want 3 uit 3: Melle van het Woud, Jens van het Woud en Teun Boer. Onze drie short -track mannen die in actie kwamen in de kwartfinale op de 500 meter. allemaal door naar de halve finale. Dus dat wordt zometeen meer feest en polonaise, et cetera, enzovoort. Dus zorg dat je, ja, nou ja, dat je alles bij de hand hebt. Hè? Voor zometeen meer medaillefeest. Daar in Milaan. Roxy Dekker komt eraan met losers zometeen op 538 naar deze 538 Classic van Melee. Dit is Built to Last.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 Even de beelden terugkijken, zometeen denk ik. Maar stel je even voor een radiostudio waarin drie mensen zitten... die eigenlijk helemaal niks met short track hebben. Althans het leuk vinden om te kijken, maar de regels allemaal niet begrijpen en zo. En er is er dus een Nederlander die in de halve finale van de 500 meter bezig is. Nou, kunnen wij nog even uh, doen de geluiden die wij maakten, jongens, net... toen hij als tweede over de, over de streep ging? Nou, vooral producer Ewan, die ja. moet even zijn longetjes weer bij elkaar rapen, denk maar, ik. Kun, ja, het is natuurlijk minder leuk om het nu te herhalen... dan toen het echt gewoon uit ons hart kwam. Maar het kwam neer op... Zoiets was het ongeveer. Ja, het, werd ook, het werd ook heel spannend aangekondigd op de NOS. Ja, van, je, je kan niet meer weg. Dit is het moment. Ja. Dus dat voelden wij allemaal heel erg. Nou, jij zei nog... Nou, luister, ik bepaal zelf al wanneer ik weg ja, ga is Dit is de halve finale. Pas bij de finale blijft <laughs> Nou, ik heb je dan nooit zo hard horen schreeuwen... voor iets waar je geen reet om <laughs> gaf. Even zo is het ook, hè? De eerste Nederlander in de finale van de 500 meter op het short track... die is in ieder geval binnen. Bellen van het wacht. Hé, hey, zometeen Adro Soler. Solo paratie komt eraan Na Calvin Harris en Cassabia... met Release the Pressure we are up. Ik dat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 Lo siento, important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 Het is misschien wel het meest besproken onderwerp in Mediant uh, van deze week. Het feit dat Jordy Barnes bijna van zijn sokken werd gereden door Max Verstappen. Geintje natuurlijk. Ben je er een beetje overheen, of niet? Nou, weer wat leuks hoor, hè. Nou, vertel. Ja, even een kleine rectificatie. Oh, nee. denk nee, nou kom op. Ja, het is dat jij erover begint, anders dan... dan nee, nou, ik, ik heb gisteravond in de auto. Ik ben, ik ben zelf nog blijven zitten. Ik was al ja, thuis, maar ik wilde horen hoe het afliep. Het verhaal was natuurlijk dat ik gisteren bij de sportschool... op Media mediapark van mijn voeten werd gereden door een auto... waarvan ja. ik dacht dat Max Verstappen daar dus oh. in zat. Want ik had hem echt recht in de ogen aangekeken. Dacht ik. Ja. Uh, ik wist dat hij nou, ik denk iets meer dan een week geleden nog in Bagrijn zat... voor ja. de eerste training natuurlijk, ja, ja, ja. voor de eerste ja. testweek. Ja, ja. En nu begint de tweede testweek. Maar ik denk toch dat hij in Bagrijn gebleven is. Dat hij niet tussendoor nog even naar het Mediapark is geweest. Ik denk toch niet dat het hem is geweest. Ja, ik heb dat helemaal lekker zitten te maken nou, op de radio gisteravond. Wel shownieuws, maar weer af, want dit gaat natuurlijk... Oké, okay. <laughs> nou fijn dat je dat nog even netjes ja, dan sorry, eerlijk vertelt. Nee, zeker. Maar je gaat wel zometeen bellen... met een van de hoofdrolspelers rondom de show van Feritunas, toch? Of is dat ook... Uh...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 Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Prime Video biedt het beste in entertainment.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 Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een combi-deal. Zo lekker en zo voordelig. sap of smoothie en, en Breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt